Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal staat secretaris Wekers worstelde en kwam boven. En Frankrijk wil 2 miljard euro ophalen om Mali te steunen bij de wederopbouw. Nu is het NOS-journaal met Doorad Meegens. Doorad? Ja. Ja, ik hoorde mezelf even niet. Inderdaad, hij worstelde en kwam boven. Staatssecretaris Wekers heeft het cruciale Kamerdebat over fraude met toeslagen overleefd. motie van wantrouwen haalde het niet. Die motie werd vannacht ingediend door CDA-kamerlid Omtzigt. Er waren zeven brieven nodig en veel gelekte rapporten om de waarheid boven tafel te krijgen. De aard en de omvang is fors en daarom geniet de staatssecretaris niet langer het vertrouwen om deze fraude op te lossen. De motie kreeg brede steun van PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+. Plus. Samen zijn dat 63 Kamerleden, dus onvoldoende voor een meerderheid. Wekens houdt steun van VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP. Hij betreurt de gang van zaken, maar wil graag aanblijven, zei hij. Ik sluit af met te zeggen dat ik buitengewoon gemotiveerd was om fraude aan te pakken. Ik blijf gemotiveerd om die fraude aan te pakken. En ik zal ook altijd gemotiveerd blijven zolang ik deze verantwoordelijke functie mag bekleden. Wekers belooft met het personeel van de Belastingdienst in gesprek te gaan om de verstoorde verhoudingen met hen te herstellen. Na een uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie meer dan 100 tips binnengekregen over de vermiste jongens uit Zeist. In de uitzending werd het publiek opnieuw om meer informatie gevraagd. Gisteren werd bekend dat de vader van de jongens vorige week maandag een afscheidsbrief heeft geschreven. Daarin zei hij niets over de kinderen. Die zijn die dag voor het laatst gezien. De vader pleegde zelfmoord in de bossen bij Doorn. Nederland moet mogelijk een half miljard euro extra aan Brussel betalen. De Europese Commissie heeft voor dit jaar een tekort van 11 miljard op de begroting. De lidstaten moeten geld bijstorten en die extra bijdrage kost Nederland in elk geval 350 miljoen euro. Dat kan dus verder oplopen tot een half miljard. Minister Dijsselbloem.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 De bonden geven het bedrijf de schuld. Ze willen dat de verantwoordelijke minister ingrijpt. Staking begon zondagavond. Inzet is verlaging van de werkdruk. Inmiddels groeit de berg bagage op het Belgische vliegveld. Er liggen nu naar schatting 10.000 tot 20.000 koffers. President Obama is boos op de federale belastingdienst. Hij noemt het onvergeeflijk dat de fiscus conservatieve politieke groepen extra in de gaten heeft gehouden. Uit het rapport is gebleken dat lagere belastingambtenaren in 2010 en 2012 extra controles uitvoerden bij de Tea Party. Ze vroegen om lijsten van donoren. Leidinggevende hielden de ambtenaren onvoldoende in de gaten. De zaak leidde tot grote verontwaardiging bij de Republikeinen in het congres. Obama noemt de affaire ontoelaatbaar en heeft de minister van Justitie opdracht gegeven de zaak te onderzoeken. Zangeres Anouk is blij dat ze door is naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De eerste halve finale in Malmö zong Anouk haar nummer Birds. Op een persconferentie zei ze dat ze zich over de uitslag geen zorgen heeft gemaakt. Al bleef het tot het allerlaatste moment heel spannend. En de en laatste finalist is... Ja! Yeah! in de laatste jonge, jonge, jonge, jonge. De tiende en laatste envelop, daarin zat de naam van Anouk Opluchting... ...ook bij de presentatoren van de Tros. Het is voor het eerst in negen jaar dat Nederland in de finale staat. Morgen is de tweede halve finale... ...en zaterdagavond de finale van het Songfestival. Het weer nog, weinig zon, van tijd tot tijd regen. In het oosten een kleine kans op een opklaring. Dan kan het 17 graden worden. In het westen blijft het iets koeler. Later op de dag wordt het in het westen weer droog. De wind waait uit het zuidwesten en is bovenlandmatig aan zeekrachtig. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit is informatie bij de ANWB. Johnson Hoka met een probleem in ieder geval op de A12. Ja, inderdaad, op de A12 in Den Haag. Er staat een lange file van 8 kilometer tussen Knoop het Oude Rijn en Woerden. Dat komt door een uitgebrande kraanwagen bij Woerden. Die blokkeert daar de rechter rijstrook. Je kunt er ook het beste bij Knoop het Oude Rijn omrijden via Gorkum over de A2, de A27 en de A15.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Anouk is door en Wekers ook. staatssecretaris overleeft het fraudedebat, maar wat D66-fractieleider Pechtold betreft... had de staatssecretaris gewoon veel eerder deze week de hier aan zichzelf moeten halen. Ja, dat kan wel zijn, maar veel Kamerleden en Wekers zien dat anders. De eindconclusie van uh, meerderheid van de Kamer is... staatssecretaris gaat door en dat ga ik doen. Wekers rijdt dus door, maar wel met een lekke band. Dat kan niet anders als bijna de voltallige oppositie... je het vuur zo aan de schenen legt... vanwege de veelbekritiseerde aanpak van fraude met toeslagen. Maar na tien uur debat bleek een Kamermeerderheid... dan toch voldoende vertrouwen te hebben in de VVD-staatssecretaris. Motie van wantrouwen van vrijwel de voltallige oppositie werd verworpen door de regeringspartijen, VVD en PvdA... en de kleine christelijke fracties. En, u hoorde het, dat is voor als voldoende om door te gaan. Ik geef als eerste het woord aan de heer Omtzigt van het CDA. De aard en de omvang is... En daarom geniet de staatssecretaris niet langer het vertrouwen om deze uh, fraude op te lossen. Daarom dien ik de volgende motie in. De Kamer goort de beraadslagingen, zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Financiën... en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is ondertekend door uh, Omtzigt, Van Vliet, Bashir, Koolmees, Van Oijek, Klein en Tieme. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bashir. Deze staatssecretaris is overal het gezag kwijt in de Kamer in het kabinet, bij de Belastingdienst, ook in de samenleving... de SP-fracties ook het vertrouwen kwijt in deze staatssecretaris. Voorzitter, zonder staatssecretaris moet aftreden. Dan geef ik het woord aan de heer Van Ooyek van GroenLinks. Er moet nog veel gebeuren en ik denk dat het goed is... dat de eerstverantwoordelijke daarvoor met een schone lei begint. Dan geef ik het woord aan de heer Van Vliet. Op het moment dat je zegt, ik had het niet moeten weten... dan misken je de ernst van de zaak en dat is doorslaggevend voor het vertrouwen voor de toekomst. En daarom zegt mijn fractie meer dat vertrouwen op de staatssecretaris. Dan geef ik het woord aan mevrouw Schouten van de ChristenUnie. We geven de staatssecretaris nog een kans om te laten zien... dat hij het gevraagde vertrouwen waard is. Mevrouw Meeke van de VVD. Voor ons klonk echt de staatssecretaris krachtig. Hij sprak ook met passie. En dat betekent dus ook dat gewoon de VVD-fractie het vertrouwen houdt in de eigen staatssecretaris en in dit kabinet... en laat men vooral voortgaan met de aanpak van fraude. De heer Koolmees van D66. Bij stevige woorden horen stevige daden. En mijn fractie heeft onvoldoende vertrouwen... dat deze staatssecretaris de grootschalige structurele fraude... voortvarend kan aanpakken. Dan geven ik nu het woord aan de heer Groot van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid-fractie rekent erop dat de staatssecretaris daar alles zal aan zal blijven doen. En wij hebben dan ook het volste vertrouwen in de staatssecretaris. En ik geef voor zijn antwoord in tweede termijn het woord aan de staatssecretaris van Financiën. Gaat uw gang. Voorzitter, uh, ik sluit af met te zeggen dat ik buitengewoon gemotiveerd was om fraude aan te pakken. Ik blijf gemotiveerd om die fraude aan te pakken. En ik zal ook altijd gemotiveerd blijven zolang ik deze verantwoordelijke functie mag bekleden. Stemmingen onder 1. De motie ontzicht CS over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden van PVV, CDA, 50+, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. De motie is verworpen. Wilco Boom als verslaggever in Den Haag volgt het debat. Gisteravond praten we natuurlijk over door. Zo dadelijk na half acht al met Joost Vullings. Over de consequenties voor Wekers en het kabinet. Dan naar de Nederlandse hypotheekmarkt, um, problemen. De woningmarkt, de hypotheekmarkt, blijft maar krimpen. Afgelopen weken waren er al berichten dat het nog altijd niet goed gaat met de huizenmarkt. Maar nu bevestigen de laatste cijfers van uh, marktonderzoeker IGNH dat ook. Uh, directeur Bouwen Kuik van het adviesbureau, marktonderzoeker voor de hypotheekmarkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorbije maanden hoorden we al van de makelaars natuurlijk en van het kadaster... Uh, dat het nog steeds kommer en kwel is op de huizenmarkt. Is er nog altijd geen spoor van verbetering? Nou, het is erg moeilijk om nu structurele conclusies te trekken... uit de laatste twee kwartalen. Um, die werden ook heel erg gedomineerd door mensen... die nog gebruik wilden maken van, uh, van aftrek. Uh -huh. um, wat dus wij die alsnog uh, een, een hypotheek probeerden af te sluiten? Ja, dat was vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar. En het eerste kwartaal van dit jaar hebben we veel mensen gezien... die bijvoorbeeld hun aflossingsvrije hypotheek... oversloten naar bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek. hypotheek. Uh -huh. Dus, wat, wat, wat kunt u wel concluderen? Nou, wat we wel kunnen concluderen is dat we zien dat um, uh, de huizenmarkt op dit moment zo'n beetje de bodem lijkt te raken. Uh, de eerste tekenen van uh, voorzichtig herstel dienen zich aan, hè, ook in de media. Um, wat we verder kunnen concluderen is dat we zien dat de hypotheekverstrekkers uh, zich op dit moment meer richten... op het beheer van hun hypotheekportefeuille dan op het verstrekken van nieuwe... Um, en daar is ook alle reden voor. Ja, dan zou je kunnen zeggen de oorzaak is dat er te weinig huizen worden verkocht. Of is het gewoon ook lastig om een hypotheek te krijgen? Nou, uh, inderdaad, een belangrijke oorzaak is uh, veel minder woningverkopen. Maar een andere belangrijke oorzaak voor veel minder hypotheken in Nederland... is dat er veel minder wordt overgesloten. En dat heeft weer te maken met de huizenprijzendaling... waardoor de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning scheef is en uh, banken niet zo happig zijn om hypotheken van andere banken over te nemen. Hmm. En u zegt, uh, banken zijn vooral bezig met het beheer van hun hypotheekportefeuille... niet zozeer met het afsluiten van, van nieuwe hypotheken of het oversluiten. Uh, waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem erin dat banken uh, er op dit moment uh, alles aan doen... om ervoor te zorgen dat ze betalingsproblemen in de toekomst voor zijn. Hmm. Uh, en... Want een betalingsprobleem is niet alleen een probleem natuurlijk voor een klant... die op dat moment uh, zijn hypotheek niet meer uh, kan betalen... maar ook voor de bank die dan met een restschuld achter kan blijven zitten. Wat ook heel erg slecht is voor de balans van de bank. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel uh, een, uh, een cirkel waar je niet meer uitkomt met z'n allen. Want als de banken geen hypotheken verstrekken... Uh, er geen huizen verkocht worden mede daardoor... Uh, dan houdt dat probleem zichzelf in stand, zou je kunnen zeggen. Nou... Uh, wij, wij zien in dat er, uh, dat er een aantal dingen nodig is om dit weer in beweging te krijgen. Eén, en dat is wel de allerbelangrijkste, is een herstel van vertrouwen van consumenten in de economische situatie. In hun eigen toekomstige inkomen. Uh -huh. uh, dat is echt belangrijk. Twee, en dat is nu aan het gebeuren, een vertrouwen dat de huizenprijzen niet verder zullen dalen. Want dat geeft kopers ook een reden om te zeggen, nou ik wacht nog even, want uh -huh. als ik... Als de huizenprijzen nog 10% gaan dalen, dan kan je natuurlijk maar beter even wachten. Nou, dat moment lijkt nu daar. En een andere hele belangrijke factor heeft dus te maken met die restschuld. Nou, en ideeën zoals recent gelanceerd om ook uh, het mogelijk te maken... om met Nationale Hypotheekgarantie een stuk restschuld te financieren... die kunnen daar wel bij helpen. Hm. Dus het gaat om vertrouwen, maar het gaat dus ook om de banken. U zegt de banken zijn voorzichtig. Zijn ze allemaal even voorzichtig of ziet u daar ook verschil? Nou, kijk, de banken zijn voorzichtig omdat we, wij als samenleving... aan de ene kant vragen aan banken, uh, verstrek meer hypotheken. Maar aan de andere kant vragen we ook, breng je balans op orde. Ja. En voor de balans op orde brengen moeten ze hun uh, kapitaalratio's uh, versterken. Ja, maar nog, nogmaals even de vraag, zit er verschil in? Is de ene, ene wat soepeler dan de ander? Ziet u nou, daar ook verschuivingen? Nou, wat wij nu waarnemen is dat uh, op dit moment... Uh, er, uh, de, de situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt zo is... dat er ook buitenlandse banken met interesse weer naar de Nederlandse bank uh, beginnen te kijken. En in Nederland zelf bijvoorbeeld het verschil tussen een, een nou ja, staatsbank kunnen we stellen... ABN AMRO en een bank als Rabobank? Nou, ik, ik uh, ga niet in op, op uh, het, het beleid van individuele banken. Ik vraag banken. ook niet om het beleid, ik vraag om het verschil tussen die twee. Ja, nou, uh, uiteraard zijn daar verschillen, maar daarvoor verwijs ik u graag naar die banken. Omdat, uh, ja, dat zijn ook onze klanten en ik doe daar geen uh, mededeling over. Oké, okay, nou dan houden we het hierbij. Dank u wel. Graag, Directeur Bouwen Kuik van adviesbureau IGNH Consultancy. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En we zijn door. De laatste keer dat Nederland in de finale stond... van het Eurovisie Songfestival was in 2004. En gisteravond kwam als allerlaatste de naam van Nederland uit de envelop. En de tenste en laatste finalist is... We zitten in de laatste afgelopen. Jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge. Ja, verslaggever Martijn van der Zanden was er gisteren bij in Malmö. Martijn, waarom moest dat nou zo lang duren? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is dus afwachten of misschien de Eurovisie dat wel expres heeft gedaan. Omdat Nederland natuurlijk uh, het erg goed deed bij de boekmakers. En omdat ze het extra spannend willen maken. Ja. Maar dat, dat is in ieder geval gelukt. Ja, was het ook zo spannend daar? Ja, het was echt Ongelooflijk. Ik zat met uh, honderden journalisten naar die, uh, naar, de, naar, de, naar, naar die uitslag te kijken. En uh, ja, er waren zeven landen geweest. En Nederland zat daar nog steeds niet bij. En iedere keer werd gejuicht natuurlijk door, door een aantal journalisten. Vooral Denemarken kreeg heel veel applaus. Is natuurlijk dichtbij. zijn veel Deense journalisten hier. En is ook een favoriet. Ja, en op een gegeven moment keken we elkaar aan toen negen landen geweest waren. Van ja, het zal toch gewoon niet. Hè? Het zal toch niet dat het weer gebeurt. Ja, en toen kwam het verlossende woord. En toen was er echt ook een enorm gejuich in, uh, in, bij die journalisten te horen van... Ja, we, we hebben het gedaan. En ik zag ook uh, een delegatie van de Tros in de Vette. Die viel elkaar in de armen. Die waren, ook echt, die waren echt ontzettend blij ook van dat, het, dat het eindelijk een keer gelukt is. Ja, Martijn, we hoorden eerder in jouw uh, reportage van gisteravond dat Hanoek uh, alle vertrouwen in had. Maar ook voor haar werd het toch wel wat krappen, denk ik. Ja, dat denk, dat denk ik ook wel. Want uh, je zag natuurlijk ook de camera's door die, door die Green Room gaan. Hè, en, en volgens mij nadat er zeven landen geweest waren, Nederland was dus nog steeds niet geweest, gingen ze uiteraard ook even bij Anouk langs en. Ja, volgens mij zwaaide dus ze nog wel in de camera. En ze lachte ook een beetje, maar het was toch als een, als een beetje als een broer met kiespijn. Zo van, ja, het, ik, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En uh, nou ja, toen we uiteindelijk genoemd werden, zag je toch ook wel enorme blijdschap bij, bij haar. hoor Ik bedoel, uh, dat, dat kan ook niet anders natuurlijk. Daarvoor ging ze ook naar, uh, naar Malmö. Ze zegt, ik moet die finale halen. En uh, nou, ze is natuurlijk ook heel blij dat dat gelukt is. Ja, en na afloop moest ze verplicht naar de persconferentie. komt ja. uh, onttrekt zich steeds weer opnieuw van alle plichtpleging. Maar dit deed ze wel even. Hoe ging dat? Hoe zat ze erbij? Want we hebben een klein stukje al gehoord. Ja, nou, je moet je even voorstellen, zo'n persconferentie, daar zitten echt honderden journalisten. En daar komen, uh, nou ja, tien, de tien finalisten komen daar, komen daar naartoe met het, ho het hoofd van de delegatie. Dus in totaal twintig mensen. En uh, nou ja, als eerste worden ze even naar een, naar een fotowand gestuurd. Waar dan echt, nou, weet ik veel, hoeveel camera's opstaan. Dan moeten ze met z'n allen op de foto. En ik heb Anouk natuurlijk een beetje te observeren. En ze kwam als een van de eerste binnen, een beetje kauwend. En uh, nou, ze ging staan en uh, ja, ze, ging, ze keek vooral inderdaad een beetje van, nou, duurt dit circus nog lang? Want het is natuurlijk helemaal niets voor haar. Uh, en dat duurde vrij lang, want iedereen wilde natuurlijk een fotootje. En op een mm. gegeven moment ging ze ook wel weer even. Uh, ging ze bij andere, bij andere finalisten staan. Ja, en uiteindelijk begon dus die persconferentie. En dan zitten er twintig mensen aan de tafel. En daar staan er echt honderden journalisten en ook fans. Want die kunnen ook erbij, die geaccrediteerd zijn. Ja, die, die zitten daar dan. En dan wordt er gejuicht. En uh, ja, dat is echt, dat is echt een gekke huis. Ongelooflijk. Maar niet echt iets voor Anouk volgens mij, of wel? Nee, hoewel, ik moet zeggen, tijdens die persconferentie zelf probeerden ze ook nog wel een beetje de joker te spelen, want uh, je moest zeg maar een, een brief uit, uit, uit een kom halen en in die brief staat welke plek je in de finale gaat krijgen. Dat wil zeggen of je in de eerste helft of in de tweede helft zit. Ja. Nou, er waren al een aantal artiesten voor Anouk geweest en uh, die waren heel blij dat ze in de eerste helft zaten of in de tweede helft, dus ze vroegen van ja... Maakt het eigenlijk uit? Want ik, ik zie ze altijd blij zijn. En die presentatrice zei. "Nou ja, het maakt eigenlijk ook niet uit. Doe maar alsof je blij bent. Dus okay. Anouk pakte haar briefje. En. Uh, yes, yes! Eerste helft. Daar was ze hartstikke blij mee. <lacht> en, uh, dus dat, dat was dan wel weer grappig. Wat iets minder leuk was. Na die persconferentie. Want dat heb je ook al kunnen horen. Dan komen ook alle artiesten even. Uh, zeg maar. Achter het lijntje vandaan. En dan kunnen we ze interviewen. Uh, dus Anouk uh, ook. Die liep al richting de deur. En ze zei. Ja, ik moet plassen. Ik moet plassen. Kom je en weg wassen. Ook, en ze ging plassen. En uh, we zagen Anouk terug, maar dat was Anouk van de Tros. Die kwam met een slechte mededeling, dat ze zich niet zo goed voelde. Waar eerlijk gezegd eigenlijk vrij weinig van te merken was tijdens de persconferentie. Ja, nou ja. Maar dat ze toch echt terug naar haar hotel ging. Dus we hebben haar niet zelf meer kunnen spreken in het Nederlands, helaas. Helaas, maar dat komt vast nog wel, Martijn. Dank je wel. En uh, zo dadelijk praten wij met uh, Tros-directeur Peter Kuipers. Eens even kijken of die uh, ook zo blij is. Allemaal blije mensen, maar John zijn hoka niet op de A12. Nee, inderdaad richting uh, Den Haag op A12. Daar staat 8 kilometer tussen de meer en de woorden. Uh, dat komt door een uitgebrande grote kraanwagen. Uh, de rechterrijstok is daar afgesloten. En pas na de spits uh, zal de kraanwagen worden geborgen. Dus de rechterrijstok blijft nog even uh, nog voorlopig even dicht. Het dus zal nog niet zo snel oplossen, die file, denk ik. Over de rest staat er 25 kilometer file in totaal. Het valt allemaal wel mee. Uh, rijdt op A12, Onderweg naar Den Haag of Rotterdam kunt u het beste bij knooppunt Oude Rijn omrijden via Gorkum over de A2, A27 en de A15. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. BBC hoorde u een smoky Things. Zeven minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Brussel wordt een grote donorconferentie voor Mali gehouden. Frankrijk, dat troepen naar het Afrikaanse land heeft gestuurd... heeft het voortouw genomen. Het is de bedoeling de 2 miljard euro voor de wederopbouw van Mali... bij elkaar te brengen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, waarom wil Frankrijk deze conferentie? Maar de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius die is heel duidelijk. Er is een groot bedrag nodig voor Mali, zegt hij, bijna 2 miljard euro. Dus en dat bedrag zegt hij, dat dient uiteindelijk één doel. Il s'agit de trouver uh, à peu près 1,9 miljard d'euros. Les choses se présentent bien. Il y aura une centaine de pires présentés, une dizaine de chefs d'État et je pense que là, on peut dire qu'on est en train de gagner la guerre. Maintenant il faut gagner la paix. We zijn bezig de oorlog in Mali te winnen. En nu is het zaak om ook de vrede te winnen, zoals ze noemt. En dat betekent dus de wederopbouw van het land. Terugkeer van uh, de vluchtelingen. Het herstel van eerste levensbehoeftes. Nou, in Franse media is al een bedrag gemeld dat Frankrijk bereid zou zijn om neer te tellen. Bijna 300 miljoen euro voor de komende twee jaar. Er zit alleen wel een grote voorwaarde aan die financiële steun. En dat is de terugkeer van democratie in Mali. De conferentie is... Ook bedoeld eh, als herinnering aan de Malinese interimregering. Namelijk dat er deze zomer verkiezingen moeten komen. Anders wordt het bedrag alsnog niet vrijgegeven. Ja. Ron, Frankrijk wil natuurlijk de voedingsbodem voor terrorisme daar eh, weghalen. Hè, eh, dat onder meer met geld. Maar betekent dat dan ook dat ze de militairen daar terug kunnen trekken? Ron Linker. Daar moet je over nadenken. <laughs> is een moeilijke vraag. Sorry, Ron. Is Ron er nog, jongens? Nee, hè? Nee, dat dachten we al. Ik opeens wel heel erg stil. Eens kijken. Even kijken in Arnhem dan. Of die verbinding het wel doet. Ja. Daar is Mark Robin. Ik ga ja. geen moeilijke vragen stellen, Mark Robin. <laughs> Vertel maar gewoon wat je aan doen bent Het is... Ik, ik hoor even van de voorzitter dat het... Hoe laat is het? Het is vier minuten voor half acht. Ja, precies. hebben we de goede tijd hier. Want dat is nu, nog vier minuten voordat hier het stembureau... stembureau nummer 1 in het, in het stadhuis van Arnhem... Dus meneer Van Bergen, als voorzitter zit u hier wel goed, hè? Dat klopt hoor, we zitten ja. hier prima, prima, prima. Gaat u nou zelf ook, hoe werkt dat eigenlijk als dat u zelf moet stemmen? Nou, als ik zelf ga stemmen, dan neem ik ook de stemkaart mee en ook het legitimatiewijs. Ah, ja. Heeft u dat allemaal bij u? Dat heb ik allemaal ja? bij me, okay. absoluut. Ja. Nou, de medewerkers hebben de biljetten uh, geteld. Die liggen allemaal aan keurige stapeltjes uh, op de tafels. En uh, ja, Bob Roelofs, dan kan het feest van de democratie beginnen, hè? Ja, nu is het woord aan de Arnhemers. Wij mogen zelf bepalen of we wel of geen kunstencluster willen. Hoe mooi kan het zijn? Een kunstencluster, want daar gaat het hier uh, vandaag over. Uh, de vraag op het stembiljet is... bent u voor of tegen de bouw van het kunstencluster? Ja, of nee? Um, veel over te doen geweest. En u, meneer Roelofs, bent degene die toch min of meer verantwoordelijk is... voor dit referendum. Dat heeft u veroorzaakt. Ja, ik heb een handtekeningactie begonnen. Dat heeft geleid tot een verzoek. Inleidend verzoek en een later een definitief verzoek. Maar de Arnhemmers hebben het zelf opgepakt door dat te ondersteunen... door ja. met hun eigen handtekening hier naartoe te gaan. Ja. Er liggen plannen voor uh, een, een nieuw complex... Hè, waarin onder andere het museum, het filmhuis worden ondergebracht. Ja, die twee dingen. En dat zou dus een uh, enorme stap achterwaarts zijn... omdat het museum op de mooiste plek van, uh, van Nederland ligt. zeg ik heel bescheiden. Het is net nog gerenoveerd. En er zijn voldoende andere locaties voor het filmhuis... om uh, een, een invulling te vinden voor hun problemen. Ja. Luisteraars, uh, het is nu wel duidelijk wat Bob Roelhofs gaat stemmen straks. Ja, dat... ke keihard nee. Ik, de, heel, ik weet niet. We, we mogen dit nu nog hier bespreken... maar straks om half acht als de stemdeuren open zijn... dan, dan mogen we hier, moeten we hier neutraal zijn. Hè? Ja, maar ik ben niet neutraal. Ik blijf nee zeggen this uh... <laughs> Het gaat over 32 miljoen euro. Er is al iets. Een ander cluster is al gerealiseerd in Arnhem. Het zogenaamde kenniscluster. Dat gaat uh, over het museum en het Geldersarchief en zo. Ja, daar dus zit de bibliotheek in en het. Uh... Wat is daar mis mee eigenlijk met dat soort clusters? Nou, ik denk dat het, dan wordt zo'n beroemd woord als synergie gebruikt. zie zien in meerdere steden. Dat zou dan allerlei voordelen gaan opleveren. Maar er is helemaal geen samenwerking. tussen die instellingen ooit geweest. Dus dat is dus helemaal niet historisch gegroeid. En ik denk dat dat alleen maar uh, kosten uh, extra kosten gaan opleveren. Ja, ja. Het is bijzonder. Het referendum. Uh, ik loop nog even naar de voorzitter die zijn laatste dingetjes, ook nog een mooie stempel uitklaar. Ja, het is voor het eerst hè, in Arnhem dat er echt zo'n referendum wordt gehouden. Is het is voor de tweede keer dat we een referendum hebben gehouden. Ja, is maar als... nee, wacht even. Het, het, is, wacht, het eerste in 2007 ja. ging over de haven, maar toen mochten we alleen maar drie keer ja stemmen. Ja. Toen mocht je geen nee stemmen. Dus nee, dus werd... het, ja, je kon toen maar... mocht je echt ja of nee kiezen. Ja. Ja. Toen kon je alleen maar... Ja stemmen of blanco stemmen. Ja. Of ja. ongeldig. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, we zullen het zien. Ja. Ja, dit is ook, wat ook nog historisch is, dat dit dus echt vanuit de burgers is gekomen. En ja. Dat in 2007 was vanuit de raad bepaald. En dit is echt een actie vanuit de burgers die zeggen van... Nou, wij willen deze noten gaan gebruiken om ja of nee te ja. zeggen tegen dat kunstencluster. Nou, het bureau gaat open, voorzitter. Het is half acht, hè? Ja, ja we gaan beginnen. Oké. Okay. Tot straks. Goed uit Arnhem. Tot straks. Gaan we even terug naar Ron Linker, want daar ben je weer, Ron, in Parijs. Je vertelde al dat Frankrijk geld aan het verzamelen is... om de democratie en de economie van Mali te herstellen. Wel onder strikte voorwaarden moet dat gaan gebeuren. We waren naartoe aan de vraag of de Franse militairen dan ook binnenkort weg kunnen. daar. Het Franse leger is al heel voorzichtig begonnen maar zo met het terughalen van de eerste manschap. En vorige maand is een symbolisch aantal van 100 militairen teruggehaald. Maar of het Franse leger zich echt kan terugtrekken, dat hangt af van een aantal factoren. De opstandelingen in het noorden van Mali moeten verslagen worden. Die strijd die woedt nog altijd voort. En Frankrijk hoopt dat men na de zomer langzaam maar zeker kan worden afgelost door een Afrikaanse vredesmacht. Er moeten verkiezingen komen dus. En uh, ten derde moet de internationale gemeenschap over de brug komen. Er is heel veel geld nodig om Mali op gang te helpen. En als het goed is, wordt vandaag op dat vlak in Brussel een grote stap gezet. Maar goed, ik hoor je ook heel vaak uh, als zeggen, uh, ja. Ron. Uh, Fabius kan dan nog wel een blijvende vrede willen. Maar dreigt Mali niet een soort Afghanistan te worden voor Frankrijk? Nou, dat is zeker niet ondenkbaar hè, als je realiseert dat Frankrijk veel van die factoren... die ik noemde niet 100% in eigen land heeft. Cruciale factor hier is de publieke opinie in Frankrijk... Wat mij opvalt is hoe weinig die militaire interventie nog in het nieuws zit. We zien maar weinig beelden. Tot nu toe is er breed gedragen steun voor die interventie. Maar er is wel een onrust die begint te knagen. Waarom staat Frankrijk er alleen voor? Uh, worden de kosten van onze militaire bemoeienis niet te hoog? Wat als het aantal gesneuvelde militairen oploopt? En natuurlijk het lot van de gegijzelden. Zeven of acht Franse gegijzelden. Allemaal redenen voor de Franse regering om te proberen de lasten te delen. Militaire lasten, maar ook financiële. Ron Linker vanuit.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 Meer waarde. Vanavond in debat op 2. Minister Bussemaker wil dat vrouwen minder op de zak van hun man teren. Tijd om op eigen benen te staan. Moeten Nederlandse vrouwen zelfstandiger worden? En welke gevolgen heeft dat voor het gezin? Vanavond in debat op 2. Kwart over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Het is half acht geweest door meigens met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers mag blijven. 63 Kamerleden van de oppositie steunden een motie van wantrouwen. Ze geloven niet dat hij de fraude met toeslagen goed aanpakt. Maar Wekers houdt het vertrouwen van 87 Kamerleden. VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP blijven achter hem staan. Aan het eind van het debat zei Wekers dat hij buitengewoon gemotiveerd blijft om de fraude aan te pakken.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 De staking bij de bagageafdeling op luchthaven Saventum in Brussel is nog niet voorbij. Vakbonden en het bedrijf dat de bagageafhandeling verzorgt zijn het ook vannacht niet met elkaar eens geworden. Het personeel op Saventum staakt vanwege de hoge werkdruk en de bonden willen dat de verantwoordelijk minister ingrijpt. De Amerikaanse president Obama is boos op de federale belastingdienst. Aanleiding is een rapport waaruit blijkt dat de fiscus conservatieve politieke groepen extra in de gaten heeft gehouden. Er waren extra controles bij de Tea Party, tot hoede van de Republikeinen. Obama noemt de zaak onvergeeflijk en ontoelaatbaar en laat de zaak onderzoeken. En de World Press-foto van vorig jaar is echt. Er is niet op ontoelaatbare wijze mee geknoeid, zoals werd beweerd. Tot die conclusie komen onafhankelijke experts. De winnende foto van de zweet Paul Hansen is een begrafenis in Gaza te zien. Sinds het beeld in februari werd uitgeroepen tot beste nieuwsfoto van 2012... zijn er beschuldigingen dat de foto te mooi was om waar te zijn. Volgens critici is de foto opgebouwd uit meerdere beelden. Het beeld is enigszins bewerkt, maar dat mag, zeggen de deskundigen nu. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het blijft vandaag overwegend bewolkt en af en toe kan er ook wat regen vallen... En de eerste lijken rond het middaguur wat groter te worden... waarna het in het westen van het land geleidelijk aan droog wordt... maar bewolking houdt wel de overhand. Opklaringen komen er wel, maar die zijn waarschijnlijk pas weggelegd voor de avond. De temperaturen lopen ondanks alle wolken wel flink op... met name in het oosten van het land. Ze blijven onder normaal, maar 16 of 17 graden is wel haalbaar... In het westen van het land lukt dat niet, daar is het 14 of 15 graden. Verder staat er vooral langs de kust een stevige zuid- tot zuidwestenwind. Die is krachtig windkracht 6, in het binnenland is het windmatig windkracht 4. De komende nacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Opklaringen winnen ook wat terrein en de temperatuur daalt lokaal naar 6 graden. Morgen loopt het kwik op tot een graad of 15. Op sommige plaatsen blijft de temperatuur wat achter. In eerste instantie is het een boosje droog met vooral in de ochtend in het noorden nog wel ruimte voor de zon. Later neemt de kans op neerslag toch weer toe. In tegenstelling tot vandaag staat er morgen maar weinig wind. Verkeersinformatie bij de ANWB Johnson Hoka. Normale spits 67 kilometer in totaal. De meeste daarvan staan rond Amsterdam en Rotterdam. Enige opvallende viel op de A12 in de richting Den Haag. Staat tussen de Meer en Woerden 5 kilometer. Dat komt door een uitgebrande kraanwagen. Die wordt pas na de spits geborgen. Daardoor is bij Woerden de rechte afgesloten. De rook is opgetrokken in Den Haag. En het debat rond de staatssecretaris Wekers. We praten zo met Joost Vullings over de winnaars en verliezers. En we richten onze blik op het filmfestival Van Cannes Met een Nederlands tintje. Ja, ook daar. Samen kom je tot een beter advies. Is dat nou typisch Rabobank? Ja, een richtingsverkeer dat past sowieso niet bij ons.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 We gaan naar het verhaal van staatssecretaris Wekers en de oppositie. Een groot deel van de oppositie ziet het niet meer zitten met de staatssecretaris. Maar coalitiepartijen VVD, de PvdA, aangevuld met de ChristenUnie en de SGP, steunen Wekers. En hij mag dus door. De aanpak van toeslagenfraude is voortaan wel een topprioriteit. Nou, Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara Marcel. Laten we even luisteren naar uh, Pieter Ontzicht om te beginnen van het CDA.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 Hij klinkt verslagen, Pieter Ontzigt. Uh, Joost, duidelijke teleurstelling horen we door. Heb ja. De oppositie, was ook laat, heeft Pieter ontzegt. Ja, het was ook laat, maar toch. Je hoort het wel erin door. Hebben ze zich vergalopeerd, op dit debat? Nou, ik denk wel dat hij van tevoren dacht: we hebben een kans om, om Frans Wekers uh, naar huis te sturen. Want daar was het CDA wel heel duidelijk van tevoren al op uit. En ja, dat, dat, dat, dat is er niet gelukt. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat het hem dat toch uh, vies tegenvalt. En ik bedoel, Hij is heel erg teleurgesteld in, in, in Frans Wekers. Ik bedoel, dat snap ik vanuit zijn perspectief. Hij zou misschien ook naar zichzelf kunnen kijken... dat hij de afgelopen twee weken uh, kritiek die hij had... op punten die, die, waar je wel uh, terecht kritiek op kan hebben... maar dat hij misschien die punten allemaal iets groter heeft gemaakt... dan ze in werkelijkheid zijn. Dat hij gewoon iets te hoog van de toren heeft geblazen. geblazen. En als je kijkt hoe de oppositie het debat heeft aangepakt... dan was ik ook niet onder de indruk van de oppositie. Uh, in zo'n debat moet je, moet je samenwerken. Als je een interruptie uh, aan die microfoon pleegt... dan moet, je, moet de ander het van je overnemen. Je moet met z'n allen proberen die staatssecretaris in de hoek te drijven. Dat klinkt misschien gek, maar dat, zo pak je zo'n debat aan... als je het iemand moeilijk wil maken. En het was toch allemaal een beetje, beetje hapsnap... Van een hak op de tak. Ja, en, en dan kan Frans Wekers ook geen, geen, geen grote beter toch gewoon wegkomen. Maar Joost, dan als ik, jij dan zegt van, van tevoren hadden ze de, de, het plan om weg te sturen. Het uh, niet goed samengewerkt. Is het dan een politiek spel geweest? Of hebben ze echt geen vertrouwen meer ook in Wekers? Nee, ze hebben echt geen vertrouwen meer, want ik, ik ben ervan overtuigd dat als dit een andere staatssecretaris was overkomen, die verder een heel goed imago had, dan had het geleid tot een kritisch debat, maar had dat zeker niet geleid tot moties van afkeuring. Kijk, kijk Frans Wekers, eh, iedereen vindt het een aardige vent, maar niemand vindt het een, een, een goede, stevige bestuurder. Ja, en dan, uh, en dan had hij natuurlijk al een waarschuwing gehad vanwege die verkiezingszuil in, in, in de verkiezingscampagne. met zijn foto erop. en dat hij geen idee had wie dat allemaal voor hem betaald had. Uh, dus hij was al een gewaarschuwd man. Ja, en, en als je dan niet, niet sterk bent, dan voelt de oppositie dat ook. En ze hebben inderdaad gewoon geen vertrouwen erin dat hij het allemaal recht kan breien, die toeslagenfraude. Ja, en de ChristenUnie en de SGP hebben dat vertrouwen kennelijk wel. Anders hadden ze toch meegestemd, denk ik dan. Wat, wat, wat is hun, hun oordeel over de staatssecretaris? Nou ja, kijk, zij zeggen als we alle feiten bekijken... en, en, en wat Frans Wekers heeft gedaan... dan zie je vooral dat hij in de communicatie ontzettend onhandig is geweest... waardoor hij eigenlijk de, de Tweede Kamer extra pissig heeft gemaakt. Maar als we dat even buiten beschouwing laten... zeggen ze, ja, dan zien we dat hij onhandig heeft geopereerd... dat het allemaal wat alerter had gekund. Maar is hier nou echt uh, iets gebeurd... waarvoor je een staatssecretaris moet wegsturen... dan zeggen die twee partijen, nee, nee, zo zwaar is het allemaal niet... In de wandelgangen, en iemand van die twee partijen... zijn wel enigszins fulijn. Als wij staatssecretarissen op dit moment mogen uitkiezen... dan hadden wij niet voor Frans Wekers gekozen. <laughs> maar ja, we moeten het ermee doen. En zij vonden het gewoon niet voldoende om iemand weg te sturen. Dat is een heel zwaar middel. En daar zijn ze wel een beetje zuinig bij, bij die partijen. Maar ze, ze zeggen ook wel van... kijk, Frans Wekers is niet de sterkste staatssecretaris van het team. Nee, en dan had hij een probleem met, die, met dat billboard. Hè? Dus was hij al aangeschoten. Wat is dan nu zijn politieke status? Ja, dat, hij staat gewoon eigenlijk onder curatelen. Alles wat hij gaat doen uh, uh, zal bijzonder met veel aandacht gevolgd worden... door de oppositie. Uh, zeker natuurlijk als het gaat om de aanpak van die toeslagenfraude. Ja, de Tweede Kamer zal constant uh, over zijn schouder meekijken. Dat is dan wel zo zeggen, de winst van de oppositie. Dat je dus meer invloed op hem hebt... en dat hij zich nog meer dan normaal rekenschap moet geven... van wat de oppositie vindt. Uh, ja, wekers is vaak Noordse land... en dat kan hij zich dus niet meer permitteren. En datzelfde geldt natuurlijk ook... Voor staatssecretaris uh, teven van vreemdelingenzaken. Hij had voor het recess een erg moeilijk debat over de zaak Domatov. En uh, ja, en dit is natuurlijk allemaal heel erg vervelend voor het kabinet en voor mm. de VVD in het bijzonder, want dat is de partij van die twee heren, dat er toch nu op dit moment twee staatssecretarissen onder een uh, vergrootglas liggen. Ja, en uh, Shaila Cidalsing concludeert vanochtend in de Volkskant in haar column dat uh, de zakken van Samsung inmiddels uitpuilen met steun aan uh, de VVD. Uh, links Fred Teve, rechts krielt een kluitje illegale en uh, ze ziet ook nog een van wekers uit de, de zak steken. Ze vraagt zich af wat dat uh, waard is op de politieke markt. Geef jouw uh, nou, idee een daar eens over. Als je, ja, als je de geschiedenis van dit kabinet bekijkt... Kan je, kan je toch wel inderdaad vaak zeggen dat de Partij van de Arbeid en, en Diederik Samson de VVD uh, te hulp is geschoten. Uh, de verdediging van de Partij van de Arbeid gisteravond in het debat was, om te zeggen, bij wijze van spreken nog sterker dan van zijn eigen VVD. Uh, soms op het gênante af. Maar uh, ja, die, hij heeft wel, uh, denk ik, voldoende, voldoende uh, wissergeld en, en, en, uh, om, om zaken te doen, absoluut. Goed. Joost Vullings, dank je wel voor jouw analyse. Gaan we naar de sport. Stom van de Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren de eerste serieuze bergrit in de Giro. Nou, je had het al een beetje voorspeld. Hè? Uh, daar zouden klappen vallen, en die viel ook. Ja, en helaas, uh, toch de, het goede gevoel wat Gezing had meegenomen... kon hij toch niet helemaal waar maken. Hij ging er niet helemaal af natuurlijk. Maar uiteindelijk moest hij toch redelijk passen in die, in die slotklim. Oeran, uh, Colombiaan, de Colombianen zijn weer helemaal terug bij dat klimmen. Dat is wel erg mooi hoor. Oeran en uh, Betancourt, een andere Colombiaan. Zij maakten de strijd uh, hard, zoals dat heet. En Nibali, de klassemensleider, die maakte een hele sterke indruk. Vertrapte zich nog eventjes, uh, kwam bijna stil te staan. Dat is vaak zo'n moment dat mensen breken. Hij niet, hij schakelde even. Bij. kon als derde komen. Ja, en Geesink verspeelde een, een kleine minuut met name op Nibali. Ook Wickens had het moeilijk, want Uran is een uh, ploeggenoot van Wickens. was echt vooruitgestuurd om uh, Wickens goed in het zadel te helpen. Maar goed, de rook was opgetrokken. Geesink staat vijfde, dat is allemaal nog niet zo slecht. Maar goed, toch op ruim twee minuten nu. En met name die Nibali maakt wel een hele, hele sterke indruk. En ook die Uran met die bergritten die nog komen. Welke tactiek kiezen ze nu met Wickens erbij? Dat is ook nog een beetje de vraag. Keddle Evans staat daar nog tussen. Kortom, niet slecht maar ook niet goed genoeg voor het podium. Hij houdt er zelf wel hoop op. En de andere Nederlandse hoop, de jonge hoop, Kelderman, met de, de witte trui om de schouders, die moest zelf zes minuten prijs geven en moest die witte trui ook prijsgeven. Kortom, uh, uh, ja, geen mooi dagje voor de Nederlandse wielrenners gisteren in de Giro. Nou, helaas, uh, wel een mooie avond vermoedelijk vanavond in Amsterdam. Namelijk de Europa League finale Benfica Chelsea. Wat verwacht jij daarvan? Nou ja, dat is wel uh, twee mooie grote namen. En het is toch leuk om even in de historie te duiken, want er staat een historische gebeurt. Het is mogelijk uh, op stapel voor Chelsea. Uh, als zij die Europa Cup winnen. Vorig jaar wonnen ze de Champions League. In het verleden al is de Europa Cup 2. Dus dan zijn zij de vierde club in Europa die alle Europa Cups ooit veroverd hebben. Die andere drie sommigen vinden het leuk om te horen. Anderen minder leuk. Bayern, München, Juventus en Ajax uit Amsterdam. Dat zijn de drie clubs die dat tot nu toe gelukt is. Chelsea niet zo'n mooi jaar dit jaar. Natuurlijk toch een beetje teleurgesteld in de, in, in, in de grotere toernooien. Maar goed als zij dit zouden winnen dan maakt dat het hele jaargoed. Ja, en dan Benfica. Eh, acht Europese finales waarvan zes verloren en de laatste eh, we waren er nog niet bij hoor 1962 in Amsterdam met Eusebio voor de ouder onder ons die gisteren eh, uit het vliegtuig kwam eh, niet zo gezond meer is, maar toch altijd nog meereist met deze ploeg als een soort mascotte bijna. Prachtig. Dus Benfica zal ook heel graag terug willen zijn een beetje aan het terugkomen in die Europese top en die willen een soort vloek zoals ze het zelf zeggen van eh, 51 jaar geen Europese winst eh, uit Bannen. Nou, in dat opzicht uh, Chelsea is de lichte favoriet vanavond. Uh, uh, Ola John is een Nederlander die mogelijk bij Benfica nog in het veld gaat komen. Björn Kuipers gaat de dus als, ja, ja. als scheidsrechter bekronen. In Nederland staat hij wel eens onder druk, maar internationaal heel groot aanzien op het moment. Prachtige wedstrijden gehad en vanavond deze wedstrijd. Ik verwacht een hele close wedstrijd. Uh, Chelsea is de favoriet. En ik zeg het maar heel eerlijk, ik ben voor Benfica. Ik ga net niet in een rood shirtje vanavond, maar ik ben echt voor Benfica. Okay. De neutraliteit bijna loslaten. Nou, nu. kijk eens. Dus ja, uur. je bent bijna op het eind. Zo is ja. dat. Tom, we spreken je morgen weer. Oh, okay. Hoi. Gaan we naar Curaçao, want daar is de vermoorde politicus Helmin Wiels herdacht. Hij werd eerst in het parlement opgebaard... en later in het voetbalstadion van Willemstad. Wiels werd vorige week zondag doodgeschoten. En ruim 5000 mensen kwamen gisteren naar het stadion... om een, een laatste eer te bewijzen. Oh, O! Oh! Nee! Het was voor de gewone omstander even wennen. Te midden van de Soberano's, de partijgenoten van Helmen Wiels... leek de uitvaart soms op een politieke manifestatie. De stemming in het SDK-stadion in Brievengat... stond in schril contrast met de start van de dag. Bij het uitvaartcentrum waar de kist met het lichaam van Helmen Wiels... onder gepast applaus vertrok in de richting van het parlement. Het applaus kwam van de leerlingen van de scholengemeenschap Otrobanda. Kijk, onze school is gelegen naast het uitvaartcentrum. En om te voorkomen dat die kinderen ongeorganiseerd gaan springen om toch te kijken... geven we ze allemaal een kans om zo afscheid te nemen van hem. Hoe hebben de kinderen gereageerd? Nou, natuurlijk geschokt, want zoiets verwacht je niet. Vriend en vijand vindt het ongeoorloofd. En dat vindt eigenlijk iedereen. Soberano of niet. In de staten van Curaçao wordt de kist gedragen door collega-parlementariërs. De fractievoorzitters houden een persoonlijk betoog via ons stoel Natuurlijk we in shock. Er is een lege stoel zegt Cooper van de partij man. We zijn in shock en dat heeft altijd effect. Dat is zeker het geval bij deze mevrouw. Ze staat buiten langs de route waar langs de kist van Wiels op weg is naar het stadion. Ja, ik vond het wel heel... Ja. Ik kreeg gewoon de koude reelingen ervan. En, uh, het was heel goed. Het was fantastisch. Ik vond het gewoon... Uh, ik kreeg gewoon de kippenvel. Laten we zijn lessen goed onthouden... en in zijn geest werken aan een goed Curaçao voor iedereen. De ik kist ontdagen. in het stadion is open. Het publiek kan hem nog één keer zien. Opvallende gast uit Nederland is minister Plasterk van Koninkrijksrelaties. Laten we beurten dat Hanne-Jus kan zijn op wat wij met zijn ergenies hadden vergaan. Minister Plasterk. Het gebeurt de Nederlandse politicus niet vaak dat hij toegejaagd wordt door Pablo Soberano aanhang. Nou, ik geloof dat, het, dat de mensen hier waren voor elke spreker heel erg positief, want, want we zijn hier voor hetzelfde doel. Namelijk nou, om helm in Wiels te gedenken. En uh, ja, daarmee is een heel bijzonder leider... Ja, natuurlijk op een afschuwelijke manier ook nu gesneuveld. Ja, ik vond het een mooie plechtigheid. En het publiek leefde er erg mee. Van de doden niet zo goed natuurlijk, maar de heer Wiels wordt gezet als strijder of tegen de corruptie. Er wordt een beeld neergezet waar critici zeggen van ja, nog niet zo lang geleden was dat allemaal zo mooi nog niet. Hoe moeten we dat interpreteren? Kijk, ik ken Helmin Wiels vanaf het begin van deze kabinetsperiode zeven maanden en ik heb een eenduidig beeld. En dat is iemand, en ik ken de verhalen van daarvoor wel, maar goed, ik heb te maken met iemand die tegenover me zit en die totaal eerlijk open was. En die heeft dus een goede lijn gekozen, vind ik, voor het land Curaçao... en ook voor de samenwerking euh, met Nederland. Want dat komt Nederland natuurlijk wel uit, hè? een exit strategie uit het Koninkrijk. Nee, een strategie waarbij Curaçao zegt... luister, we willen zelf verantwoordelijkheid nemen... voor wat er in ons land gebeurt. En van daaruit binnen het Koninkrijk kijken... wat we met de andere landen, inclusief met Nederland, kunnen doen. En daarmee kunnen we ook verder. Alleen zal dat vanaf nu moeten zonder helm en wils. Voor wie nog één keer het volkslied van de Curaçao klinkt. Herdenking en begrafenis van Helmin Wiels gisteren in Willemstad... hoorde reportage van Dick Draaier. Verkeersinformatie, John Sogoka. Wat is er toch met de A12 aan de hand? Ja, nou ja, er stond morgen een kraanwagen in brand. Er staat nu nog vijf kilometer bij Woorden richting Den Haag. En de rechte is staan dicht. Pas na de spits wordt de kraanwagen geborgen. Nou, voor de rest is het iets drukkere ochtendspits vanwege de regen. 100 kilometer in totaal. De meeste staan rond Amsterdam en Rotterdam. Nog een paar opvallende. Op de A12 richting Arnhem. Komende vanuit Utrecht. Bij het, het grijs wordt er een ongeluk gebeurd. Vier kilometer staat er. Er zijn twee rijstoken dicht. En daarom staat het ook vast op de A50 vanuit ons richting Arnhem. Drie kilometer voor knopend Grijsoord En op de A58 Breda in de richting Tilburg... is een ongeluk gebeurd bij knopend sint anderbos Daar staat inmiddels een vijf kilometer file. En daar is de rechterreis ook dicht. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... en spedags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Het moderne kan... Ah, fijn dat ik weer als modern mag zeggen is voor ruim een week het centrum weer van de filmwereld. Vanavond start de 66e editie van het Internationale Filmfestival... en sinds lange tijd is er ook weer een Nederlandse inbreng. Film Borgman van Alex van Warmerdam. En zo klinkt dat ongeveer. Goedemiddag. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Waarom? Beloof je dat je je niet laat zien? Er is iets om ons heen. Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Hmm. filmrecente Dana Linsen vanuit de studio in Cannes. Dana, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we beginnen gelijk met Alex van Warmerdam. Um, het is natuurlijk heel bijzonder dat de Nederlandse film weer eens meedingt. Nou, we staan nu in de finale van het Eurovisie Songfestival. Maken we hier ook kans? Ik denk van wel eigenlijk. Ik bedoel, in Cannes zijn ze altijd op zoek naar uh, outsiders. En in een competitie die er dit jaar met twintig films... waarvan zes Amerikanen eigenlijk best wel voorspelbaar uitziet... heb ik het gevoel dat de ogen gericht zullen zijn op uh, ontdekkingen. En ook al is Alex van Warmerdam in uh, Nederland voor ons uh, al te bekend... en uh, is iedereen met zijn films opgegroeid... is het hier natuurlijk een herontdekking van zijn werk. Hij heeft weliswaar eerder hier een film uh, in het bijprogramma... in C'est en Regat gehad en De Noord. Is zowaar een uh, cultehit geweest in Parijs. Maar dit zou wel eens uh, de herontdekking van een Europese meester kunnen zijn. Mm, kennen ze um, het, het Nederlandse absurdisme van Van Warmer dan? Denk je dat dat, dat, dat binnenkomt? Of, of is deze film heel anders? Ik heb hem nog niet gezien, eerlijk gezegd. Bijna niemand heeft hem nog gezien. Ik geloof dat dat echt het best bewaarde geheim is. Dus zondagochtend om half negen... dan uh, gaat het uh, gebeuren in het grote Lumière Theater. Um, wat hij er zelf over heeft gezegd... en wat je ook misschien een klein beetje kon horen... aan dat geluidsfragment en zeker ook in de trailer... die uh, op internet uh, roleert. is dat, nou, van Alex van Warmerdam zijn we altijd gewend... dat het uh, duister is, maar dat het nog wel een tikje duisterder is. En heeft het zelfs als een horrorfilm... of met horrorelementen om. Schreven. En dat zou misschien wel eens euh, nou ja, het, datgene kunnen zijn. wat ook in deze de competitie, die vooral heel erg psychologisch en insortenend op papier eruit ziet. Euh, nodig zou kunnen blijken te zijn. Maar je hoort het, ik ben schandalig euh, bevoordeeld. <lacht> natuurlijk. Heerlijk. Ja. ja, want uh, daarvoor moet je het natuurlijk nog wel even langs een jury. En wat voor een jury? Dat is wel een hele zware ja, precies. Steven Spielberg, regisseur, die uh, zit voor. Er zitten acteurs in zoals uh, Nicole Kidman of, en Christophe Waltz... die we kennen uit de films van Quentin Tarantino. Dus daar, uh, daar zal denk ik ook wel met name worden gelet op klassieke waarden... zoals uh, verhaal en acteren en al dat soort dingen. Maar aan de andere kant, we weten dat Van Warmerdam dat goed kan. Hij werkt fantastisch met acteurs. Nou ja, En uh, zijn, zijn scenario's die zitten meestal vol uh, onverwachte twists. Dus... Als hij het niet wordt, dan zijn er natuurlijk nog uh, genoeg, uh, genoeg andere uh, ja, mensen die een kans maken. Nou, welke films kijk jij zelf? Uh, behalve Borgman natuurlijk uh, uit? Uit. Nou ja. Een van die andere outsiders is de Iraanse film The Past van Ashkar Farhadi. Zijn film A Separation, echt scheidingsdrama... heeft ook in de Nederlandse filmtheaters behoorlijk veel succes gehad. Hij heeft twee jaar geleden, geloof ik, een gouden beer gewonnen in Parijs. Nu heeft hij een film gemaakt met uh, Berenice Bejo, die we allemaal nog kennen uit The Artist. Dat leuke, uh, olijke dametje. Dus uh, ja. dat zou ook wel eens een, uh, een film kunnen zijn die, uh, nou ja, die de mensen interesseert. Maar er is wat dat betreft... Uh, Eigenlijk genoeg ook uh, Nicolas winding Refn, Deense regisseur die met Ryan Gosling al Drive heeft gemaakt. Is terug met een film Only God Forgives. Die heel heftig en gewelddadig is. En zich afspeelt in de Thaise onderwereld. Dus die gaat uh, zorgen voor de portie uh, geweld. Die altijd nodig is om een beetje schandaaltjes te creëren op zo'n festival. Roman Polanski neemt de andere Pootverrekening. Die uh, richt zich op een SM-relatie in de film Venus in Fur... waarin hij zijn eigen echtgenote in de hoofdrol heeft gecast. Dus wat dat betreft, ja, er zijn genoeg kruiden in, in, in het gerecht... om het allemaal heel spannender te laten uitzien. Kijk eens aan. Nou, uh, we hopen je nog goud te spreken, Daarna, Dank je wel voor okay. nu. Vanuit Kan worden u Dana Lins. Het Filmfestival vindt dit jaar plaats van uh, vandaag, woensdag 15 mei. Tot en met zondag 26 mei. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Anouk, staatssecretaris van Zwekers domineren de voorpagina's. Waar Anouk straalt op alle foto's, zien we Wekers uh, piekeren. Ja, dat is niet gek, volgens de Telegraaf. Want het uh, wankelen van de staatssecretaris... is de zoveelste smet op de coalitie van VVD en PvdA. Wekers was niet van plan af te treden... en rekent op steun van PvdA en VVD. Schrijft trouw, ik wil deze klus gewoon klaren, citeert de krant Wekers. Ja, gewoon. NRC Next um, heeft een strijdlustige staatssecretaris op de pagina... Uh, op de hele voorpagina. Conclusie die de krant trekt. Wekers is het probleem niet. Het probleem ligt dieper. Het veel te ingewikkelde Nederlandse toeslagensysteem. Werkt fraude in de hand. Van Anouk niet alleen veel foto's in de kranten. Ook op Twitter is een geliefd gespreksonderwerp. Ja, met heel veel A's luidt de tweet van Angela Groothuizen. En F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H twittert oud Tweede Kamerlid voor D66 Boris van der Ham. Wat was dat nou? Fantastisch. Oh, ja. Anouk heeft ja. volgens Van der Ham bewezen dat kwaliteit loont. Ook zanger Dries Roelfink zich blij te zijn voor Anouk. Nou, dat is ook mooi. Um, en ons land natuurlijk. Maar volgend jaar gaat hij toch zelf naar het Songfestival. Want in de finale is Anouks nummer helaas kansloos. Al dus, Dries. De meest opmerkelijke tweet over het Songfestival... verschenen op de officiële Twitter-account van de politie Groningen. De politie leverde de commentaar op de uitzending uit Montenegro. Nee, uit Malmö. Lijkt mij wel. Op de, op de inzending met Montenegro, sorry. Nog opmerkelijk verhaal uit de Stentor: Meldt meld dat een zwollenaar is uh, gearresteerd... voor bedreiging van leden van het Koningshuis. Dat gebeurde al op uh, 28 april. Volgens de Stentor werd de zwollenaar door een cordon... van vele tientallen Amsterdamse politiemensen... uit zijn woning gehaald in Zwolle. En hij heeft tot maandag vastgezeten. En dat geeft wel aan hoe serieus de dreiging was... die de man heeft geuit per sms. Al dus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Wat die dreiging exact inhield, wilde die niet zeggen. We zijn aan het bellen, dus blijft u luisteren.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 Ontdek de nieuwe NS Business Card op ns.nl/zakelijk. Unit4 software vooruitgedacht. Kijk op unit 4nl Cases.